Vandaag wil ik doordringen tot de kern van wat wij nou met de Bijbel doen. Als Yeshua het levende woord van God is, dan worden we door hem heen geconfronteerd met zijn woord. En dan wil het woord in ons tot leven komen. Hoe gebeurt dat dan? Joden hebben vaak eindeloze discussies, vurige discussies. Bah, dit staat er, dit staat er. Heel leuk. Het gaat er niet om, om de waarheid. Ik heb gelijk of zij, de andere heeft gelijk, maar... Ja, er is discussie. En dan leeft het. Terwijl in het christendom. Dan moet je stil zijn. Alsjeblieft niet praten. Stilte. Ik, dan moet je naar een klooster. Hou je van het woord? Ga naar een klooster. Een stilte klooster. Stilte mediteren. Stille tijd. Dat is een wereld van verschil, ziet u. De discussie en het levende. Stil. Zo heerlijk stil. Ik heb uh, over Messiaanse gelovigen... Die, dat roept soms wat reactie op... Hè? In, in andere, bij andere christenen gelovigen... Of, of gewoon in de wereld. Dit is een jood. Sekulier jood In Amerika. En die dacht, weet je, al die Messiaanse mensen... die zo met de Bijbel in hun hart zitten... en die daar graag wat mee willen... ik zal ze eens laten zien wat ze eigenlijk doen... Die zegt, ik ga een jaar lang leven zoals de Bijbel het zegt. Zo letterlijk mogelijk. Daar heeft hij een boek over geschreven. En uh, dat boek, dat heet Het jaar om te leven volgens de Bijbel. En uh, dus die man die heeft kleren aangetrokken, klederen aangetrokken, een baard laten staan. En uh, die had altijd een zak met steentjes bij zich als je dan in de hoerenbuurt kwam. Dan ging die hoeren stenen. <lacht> Ja, letterlijk, de Bijbel naleven, dacht hij. En, uh, en dat soort berichten die kwamen uit Amerika, zijn er meer trouwens, die kwamen ook in Nederland. Dus er was ook iemand van de EO die dacht, hey, wat grappig, dat gaan we ook in Nederland laten zien. En uh, die heeft dat verhaal ook in Nederland laten zien. En uh, eigenlijk toen ik dat verhaal hoorde, toen, dacht ik, toen voelde ik me een beetje gekwetst. Een karikatuur. Ja. Ik zeg, als ik, in de, als ik zeg van, ja, ik vier de Shabbat, dan zeg ik dat uit vreugde, maar dan kan ik soms zomaar horen, ja, maar hallo, je moet de Bijbel niet zo letterlijk lezen, joh. Oh, oh. Nee, maar kijk, dat doet hij ook, dat kan toch helemaal niet? Precies, ja, welke teksten neem je letterlijk, hè? Ja. En deze dacht van, ja, als we de, als we de Bijbel letterlijk gaan nemen, ja, dan, hè, dan zijn er nog wel meer dingen aan te voeren. En die ging dus hoerenstenigen. Nou, meneer uh, A.J. Jacobs wel. Um, het stenigen van uh, overspeligen het was een gebod dat was gegeven voor in het beloofde land. En Amerika is niet het beloofde land. Dus u volgt de Bijbel niet zo letterlijk eigenlijk. Want als je één tekst neemt en die letterlijk gaat nemen, wat hij dus doet, ja, dan kun je net zo'n karikatuur maken als je zelf wilt. Je kunt die, die teksten, net die teksten bij elkaar plukken... en bij elkaar leggen. Dat wil ik nou eens laten zien. En dan maak je een karikatuur. En Dan denk ik, ja, kom op. Maar hij heeft wel dus tot gevolg... dit soort verhalen... heeft wel tot gevolg dat iedereen eigenlijk roept... ja, we moeten de Bijbel niet zo letterlijk lezen. Ja? En uh, als je dan aankomt met teksten... ja, maar moet je luisteren, wordt er dan nogal gezegd. Je moet de Bijbel niet zo letterlijk lezen. En in sommige gevallen... Uh, kan ik me best voorstellen dat je tot zo'n advies komt. Maar ik krijg dan wel vragen als iemand dat tegen me zegt. Want als we de Bijbel niet zo letterlijk moeten lezen, is de Bijbel dan wel uh, Gods woord? Is de Bijbel wel de bron van ons geloof? Waar moeten we dan iets inlezen? Ik bedoel, als, als we het niet zo letterlijk moeten lezen, betekent dat dat je er iets anders in moet lezen. Maar wat moeten we dan inlezen? Dat zijn vragen die ik krijg... als, we, als, als ik het advies krijg om de Bijbel niet te letterlijk te lezen. En daar wil ik vanmorgen met jullie uh, wat over nadenken. Het inlezen. Dat kan dus ook volgens de Joodse wijze... en dat kan op de christelijke wijze. Want ja, de, de Joden hebben het... De Bijbel, en de christenen hebben de Bijbel, tenminste. De christenen hebben daar het Nieuwe Testament bij. Als we kijken naar de Joden, en het is altijd makkelijk om bij de ander te beginnen, <laughs> dan zeiden de Joden in het jaar 70, 80, 90 van de eerste eeuw: hadden we daar Rabbi Akiva. Die zei: Dat boek Daniel dat is het ergste boek dat je je maar kunt voorstellen. Er staat een berekening in, kom je precies uit bij Yeshua. En dat is niet de messias. Dus Rabbi Akiva dacht: hoe gaan we dat oplossen? En die maakte die berekening van Daniel, die veranderde die. Die tempel was veel later pas gebouwd. En hij zag een charismatische jongen bij hem in de buurt, die zei: kom eens even hier. Bar Koshiba, Simon Bar Koshiba. Wij gaan jouw naam veranderen. Jij bent Simon Bar-Kochba, zoon van de ster. Jij bent de Messias. Het zal niet precies zo gegaan zijn, maar... En Bar-Kochba, die begint dus zijn koninkrijk. In, ja, wat toen Palestina heette volgens de Romeinen. In Israël. Maar je voelt al aan, als je Daniel gaat aanpassen... Ja, dan kunnen we de rest ook even aanpassen... En later is in het Jodendom een leeswijze ontstaan, een manier van bijbellezen, die we kennen als de pardes, peshat, remes, drash en sot. En twee, die, die uh, peshat, de letterlijke tekst en de drash, het zoeken, uh, die zijn zeg maar heel oud. Die stammen ook uit de tijd van de Tweede Tempel. Maar remes en sot zijn eigenlijk wat nieuwere ontwikkelingen. Met remes, dat, is, dat, is, dat betekent letterlijk hint. Daarmee hint de tekst eigenlijk naar wat er tussen de regels staat. Hé, hey, we hadden het over inlezen. Het hint naar iets. En nu is het precies gedefinieerd waarnaar de tekst hint. Het allemaal, staat allemaal opgetekend in de boeken. en Het is allemaal uitgedokterd. Bijvoorbeeld als, als het over Terach en Abram gaat, dan hint de tekst ernaar dat Terach een commandant was in het leger van Nimrod. Daar staat er helemaal niks van. Helemaal niks. En de tekst hint er ook naar dat uh, de dochter van Sodom met honing ingesmeerd was, buiten de stad, dat ze daarbij hadden op losgelaten. Hè? Hè? Ja, dat was de reden dat Sodom en Gomorravoers zijn... <laughs> en zo zijn er, is er een heel verhalen legendarische verhalenwereld enorm waarnaar de tekst hint en zo wordt er een heel verhalencomplex in het woord gelegd dat je er dan maar in moet verstaan daar hint de tekst naar oké okay. en sot, nou, daar komt de kabbala uit voor dat is de verborgen mystieke betekenis dan kun je dus ingeleid worden in een nou ja, goed, ik zal er niet te lang bij stilstaan. Ook een soort van inlezen. Dus er bestaat een joodse vorm van inlezen. Er bestaat natuurlijk ook een christelijke vorm van inlezen. En laten we hand in eigen boezem zeker, we zijn allemaal christenen. Als we Yeshua volgen, dan zijn we messianen, dat betekent hetzelfde als christenen. Ja, het is een transliteratie, Ja, het heeft een net iets andere lading, dat klopt. Maar goed, ja... Daar is natuurlijk in Nicea wat gebeurd. In 3.25. Daar is de Shabbat afgeschaft. Er zijn de feesten afgeschaft. Er zijn de, uh, de ongezuurde broden afgeschaft. En alles is afgeschaft onder de vervloeking van Gehazi. De melaatsheid van Gehazi. En de verbanning van Kaaien. Als iemand dat doet. En de kerk heeft het waar gemaakt. Als iemand dat doet. En Joden gingen over de... Hè, Soldaten werden bij leger eenheden gedoopt in de rivier. En het moest precies zoals het keizerrijk het voorschreef. Nou ja, Nucea, dat, was, dat, was wel, dat lag nog wel een beetje moeilijk. Want het kostte honderd jaar tijd om dat een beetje aan de man te brengen in de christelijke kerk. En alle verschillende over de hele wereld. Het was eigenlijk maar um, 20 procent, of nog geen eens procent van het toenmalige christendom eigenlijk. Die stond daarachter. Die was daar vertegenwoordigd. Dus eigenlijk maar een fractie, een vijfde. En vlak daarna is er een enorm schisma plaatsgevonden... waar heel weinig over gezegd is. Heel weinig over te vinden is ook. Dat is moeilijk terug te halen. Je krijgt dat oost en west helemaal tegenover elkaar staat. De oosterse kant van het Christendom zegt... jullie gaan te ver, dit kan niet... Jullie, jullie gaan in de, op het pad van Martion. Je haakt af met het Oude Testament. Dat kan niet, dat kunnen wij niet aanvaarden. Nou ja, goed, het is allemaal verleden tijd en het is moeilijk allemaal terug te halen. Maar er is bijvoorbeeld, ja, ik moet er niet te veel op bij stilgestaan, want er is heel veel over te zeggen. Wat wordt er ingelezen? Joden kunnen dus met legendes en mystiek aankomen, en christenen komen met plaatsvervanging. Wij zijn het Israël. En opheffing Oude Testament. Dat is ook heel makkelijk natuurlijk. Gooi maar overboord het woord van God. Oh, en met de filosofie. Want aan de, tegen het einde van de vierde eeuw was daar Augustinus. En Augustinus, dat is zoiets als Ezra was voor de Joden. Ezra heeft het Jodendom van de Tweede Tempel eigenlijk... Hij was de spirituele man, leider... die het Jodendom van de Tweede Tempel eigenlijk leven heeft gegeven. Waar die door God gebruikt is om dat te doen. Augustinus leerde dus de leer van Nicea en de filosofie van Plato en die was wat milder. Die zegt, nou we het allemaal niet, Hoef hoeven niet te veroordelen, we geen... Hè. Die bracht het dus op een mooie manier. Ja, een briljante man, dus hij had een enorme hoeveelheid boeken geschreven. Hij zegt, het Nieuwe Testament moet de zussen zo uitzien. Hij haalde Jeroom, of Hieronymus, haalde hij erbij die had van de keizer de opdracht gekregen om het Nieuwe Testament in een Latijnse vertaling te gieten. En uh, die twee hebben daarin samengewerkt. Dus uh, Augustinus is eigenlijk de inspirator die het Nieuwe Testament volgens Hieronymus heeft omkaderd uh, in een christelijke leer volgens Nicea. En uh, Hieronymus heeft dat netjes uh, vertaald. Goed, even een korte samenvatting daarvan. Dus uh, we hebben Akiva, die eigenlijk ermee begonnen is van we moeten het jodendom opnieuw gaan definiëren. We moeten anders met de Bijbel omgaan dan we altijd deden. Het is allemaal niet zo waar als dat het er staat, want dan kom je uit op Yeshua als Messias en dat willen we niet. En het christendom, daar zitten die 20%, het vijfde deel van het christendom uit het uh, begin van de vierde eeuw, zit daar samen. Ja, die, die, die zei ook zoiets. Nee, dat oude testament, dat moeten we, daar moeten we allemaal niet zo letterlijk wat mee doen. Daar moeten we eigenlijk allemaal voorzichtigjes aan afschaffen. En die strijd eigenlijk tussen joden en christenen, die is tekenend. Die is tekenend. In de geschiedenis hebben we lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Lijnrecht tegenover elkaar. Door die ene persoon ene persoon, Yeshua. Want als je Ezra neemt, dat was de vierde, vijfde eeuw voor Christus. En Augustinus, vierde, vijfde eeuw na Christus. Die wist het allemaal zo mooi te, vrengen, te brengen en te vertellen. Maar die persoon had precies te zin, Yeshua. Hij heeft zelf geen boeken geschreven. Hij was, hij was gewoon daar. En hij liep rond. In Israël. En hij liet die theologen in Jeruzalem liet hij lekker hun gang gaan. Hij was in de synagoge, onder de mensen. En hij leerde, de salving van God, de geest van God is over ons uitgestort. Is over mij uitgestort. Jullie kunnen met Yahweh in aanraking komen door mij, zei Yeshua. Maar als we Yeshua willen horen, of zien... Dan hebben we het woord nodig. Dan moeten we dus niet te veel gaan inlezen, niet te veel rare legendes erbij halen of afschaffen. Als we dat woord leren kennen en dat woord gaan begrijpen, dan gaan we een beeld krijgen van Yeshua zoals hij is. Het, hij had het niet nodig om een boek te schrijven, want er was al een boek geschreven. Vertroebelen van de waarheid, dat is wat er gebeurt. En het feit dat de joden en de christenen zo lijnig tegenover elkaar staan en dat Yeshua daar precies in het midden staat, precies in het midden, is eigenlijk de belangrijkste bewijs van het bestaan van Yeshua. Dat hij op aarde rondgewandeld heeft. Want we zijn er zo verdeeld over geworden, zo, zo veel ruzie over gemaakt in de geschiedenis, over die persoon. Dit is even vanuit, het, vanuit, ons, vanuit onze achtergrond, christelijke achtergrond, bekeken. Hoe wij eigenlijk normaal gezien naar de Bijbel kijken. Hoe, hoe dat eigenlijk, ja, schematisch uh, af te beelden is in een paar lijntjes. Ja, Nicea daar is wel heel erg belangrijk geweest en Augustinus. Na Nicea, 100 jaar na Nicea, is de tekst van het Nieuwe Testament samengesteld zoals die in het christendom... Legitiem, zeg maar, als enige gezaghebbende bron zal gelden. Dus daar is de zuivere waarheid, die je precies moet geloven en moet beleiden, die is daar tot stand gekomen. Dat is de berg Sinai, van het christendom. En alles wat ervoor is, zelfs Paulus en Yeshua, ja, die zaten nog dat grijs in het, in, in het, in het onwetende, ja ik, ja, ik noem een, een associatie. Een associatie. De berg, de berg Sinei van het christendom. Zij De godsopenbaring. Hè. Op de berg Sinei is de openbaring van God geweest. En dat is bij het christendom toch wel daar geweest. In het eind van de vierde eeuw, of in de vierde eeuw, toen, toen Rome zeg maar, heeft bepaald hoe wat. En zo moeten we de Bijbel lezen. En zij hebben de vulgaat gemaakt. En die is, dat is de enige gezaghebbende Bijbel. Ja, de protestanten hebben daar een andere mening over. Wij ook. Maar, dit is toch wel, dit gaat heel ver. En dat laat dit boek zien. Want als er teksten staan in het Nieuwe Testament, waar wij aan gehecht zijn, en we komen erachter, het staat er niet, dan schrik je je wezenloos. Want heel die theologische film, die eigenlijk over het Nieuwe Testament gelegd is, die komt daar vandaan, uit die eeuw en die eeuwen daarvoor, al die discussies die toen hebben plaatsgevonden, van uh, adoptionisten, docetisten, arianisten, en weet ik wat allemaal, die zijn allemaal, hebben allemaal, ja, die zijn door de orthodoxe Roomse kerk stevig verankerd in het woord. Hier een tekst een beetje aangepast, daar een beetje, een beetje aangepast. De waarheid die daar eigenlijk ontstaan is, die is belangrijk, dat beleiden wij, dat is onze zuivere waarheid. Dat hebben we van God ontvangen, maar niet thuis. Dus ja, alles wat Paulus zegt, ja, dat hij groeide op aan de voeten van Gamaliel, dat was een Jood. Dus die kon het nog niet zo goed weten. Hij moest toch op zijn minst in Nicea geweest zijn, en dat was Paulus niet. En Yeshua ook niet. Hij was wel de Messias en we kunnen hem goed gebruiken om hem te definiëren en om precies hè, een bepaalde waarheid omtrent hem vast te houden. Maar ja, hij zelf kon het natuurlijk eigenlijk ook niet weten. Ja, ik zeg het nu heel zwart-wit en zo is het niet bedoeld, maar ja, daar komt het in de praktijk wel op neer als je dit consequent vasthoudt dat dit de enigste waarheid is. En dan, ja, dan gaan we steeds verder terug en dit is allemaal helemaal natuurlijk buiten ons zicht en wat Mozes zei en David ja dat is allemaal, allemaal passé dat is het oude testament dat hoeven we niet die groene lijn hier dat is eigenlijk de moderne wetenschap die kan eigenlijk zo ver gaan om hier wat van te zien uit het koninkrijk van David zijn nu een paar kleine vondsten waarvan ze denken dat nou ja goed Ik zal er niet te veel bij stilstaan als we messiaans worden dan verandert heel de wereld het verandert heel je denken ...ga je er heel anders naar kijken. Dan beetje bij beetje wordt dit dan ontmaskerd eigenlijk, dit denken. En dan komen we erachter dat de Bijbel wel degelijk, letterlijk voor ons bedoeld is. Yeshua die zei, hij die de woorden van mijn vader hoort en ze niet doet, die is als een man die zijn huis bouwt op het zand... En de regen komt en de storm komt en het huis valt neer en zijn val is groot. Maar hij die de woorden van mijn vader hoort en ze doet, is als een man die zijn huis bouwt op de rots. Hé, hey, Staat dat er wel goed? Volgens mij moet dat er anders staan. Die bouwt zijn huis op. Jezus natuurlijk. Uh, nee, de woorden van de vader. De woorden van de vader. Dan wordt het heel anders. Dan zien we niet een Bijbel die ooit in, een, in, in, in, de, in de as of in de, in de chaos van het heidendom is ontstaan. En die in Nicea uiteindelijk tot de verheven waarheid is gekomen. Maar dan zien we dat God, jawel, zelf zich heeft geopenbaard in de schepping. Dat hij daar heel dicht, dat, we, dat de mens daar eigenlijk in de hemel was. En via de glijbaan van de geschiedenis... Zo bam in de, in de wereld, in de chaos is gegleden bij Nicea. En precies toch nog een keer in de wereld. Mozes, David, Isaiah, Yeshua, Nicea, bam. Bam, alles uit elkaar. En dit is hoe joden en christenen daarmee omgaan. Dit is de lijn die ik net liet zien. Dus dat we uit de, uit de chaos van het langzaam langzaamaan op zijn gerezen en tot de waarheid zijn gekomen. Dan lijkt het net een top, ja... En dit is hoe joden nog meer omgaan. Ze hebben dat ook losgelaten. Maar doordat joden heel praktisch zijn ingesteld... en wel iets met de woorden van de vader deden... Ja, kunnen ze wel een beetje aan de bovenkant blijven. Dus af en toe als een vis zo een beetje ademhalen. Maar feit is denk ik... dat we met alle in de afgrond van de chaos zijn gegleden. En de bedoeling... is dat het natuurlijk weer omhoog gaat... Dat we hier uitkomen. Dat we weer terug nou ja, wij gaan. Terug naar zijn koninkrijk. En daar zal Yeshua voor zorgen natuurlijk. Yeshua zal terugkomen en ons daarin meebrengen. Maar zoals het dat wapen van Jeruzalem laat zien. En daarom wilde ik daarmee beginnen. Wil hij dat niet alleen. Hij wil niet de, de player gaan spelen. Hij wil ons erbij hebben. Hij wil ons mensen erbij hebben. Hij daagt ons uit door zijn woord. Het woord van God, het levende woord. Om daar deel van te zijn. Deel van uit te maken. En die woorden van de Vader op te vatten, alsof God ze inderdaad tot ons spreekt. En dat we ze inderdaad gaan doen. En ja, dat bedoelde hij in principe letterlijk... En als we dat nakijken bij, als we dat weer in verband brengen met, uh, met Pingas en de leeuw van Juda, dan is dat niet altijd het lieve, vriendelijke Jezus die, die we leren kennen, maar dan leren we Yeshua kennen, de zoon van David, die koning zal zijn. En heel veel geboden, uh, zoals van Pingas, om uh, daar nog iets meer over te zeggen, want het, het, het, is, het is best wel heftig... Dan zegt God tegen, Israël, tegen de leiders van Israël, jullie moeten een oordeel vellen. Een oordeel vellen over die mensen die daar de zon in gaan, de afgoderij in gaan. En de leiders van Israël doen het niet. Maar wat ze wel doen, wat ze wel doen en dat zie je bijna niet in de vertaling. Ik heb het wat meer uh, proberen onder woorden te brengen, omdat het er wel staat. Ze gaan naar de tent van Yahweh en ze rouwen voor de deur van zijn huis. Om wat er gebeurt, de afgoderij. Het afwijken van Gods woord. Het afwijken van God zelf. Ze rouwen erom. Ze huilen. Daar wil ik straks ook heen. Want dat is, dat is de stem in ons hart die opborrelt. Die, die God wil horen. Rouw om het feit dat we zijn doel missen. Dat we aan afgoderij overgeleverd zijn. En ze gaan niet over tot het oordeel vellen. En eigenlijk. Eigenlijk wordt God daardoor ontroerd. Hij wil niet dat we een oordeel gaan vellen. Hij wil niet dat we. En als, als Pingast het ene kleine, of het ene oordeel velt, dan is dat genoeg. Want die man, dat was niet zomaar een willekeurige man. Dat staat er wel. Op een zeker moment komt een willekeurige man... met een medianitische hoer in het kamp aan... en begeeft zich naar zijn tent. Dat heb ik zo neergezet, omdat... hier staat er niet bij wie het is... om wie het gaat. Aan het eind van het verhaal wordt pas duidelijk... dat het een leider is. Een leider. Simri. Stam Simeon. Maar daar ging het in feite in eerste instantie niet om... toen het oordeel geveld werd. Maar toen het duidelijk werd... werd het wel, werd wel zichtbaar. Als je in het volk volgaat in afgolderij, en daarin een koers kiest die van Jade afwijkt, dan wacht jou een oordeel. Het is een dwaling. Maar die mensen, die menigte, die wil ik in het beeld hebben. Die menigte mensen die naar de deur van het de tabernakel gaat en rouwt, huilt aan wat er gebeurt. Dat is het volk van God die daar tevoorschijn komt. Dat hebben we bij andere gebeurtenissen niet tegengekomen eigenlijk. Dat zo'n grote mensenmenigte op de been wordt gebracht... en ziet dat het misgaat met het volk. Dat zij rouwen en huilen. Messiaans geloof is Bijbels geloof bij uitstek. Wij geloven de Bijbel letterlijk. Niet omdat we een oordeel willen vellen... maar omdat we ook die rouwende menigte zien. Dat we ook zien dat, dat, dat de Bijbel... Ons laat zien dat wij rouwen om het lot van het volk. Dat we erom rouwen dat we afgoderij bedrijven. Dat onze vaderen dat gedaan hebben. Dat we zelf verdwaald waren. Dat we zelf schuldig gaan waren. Dat we gaan huilen in ons huis. Dat we ons bekeren. Dat we op onze knieën vallen. Dat is wat de Bijbel laat zien. Als we dat niet, niet zo letterlijk moeten nemen, wat dan? De, de ellende van het Protestantisme is eigenlijk dat ze de Bijbel aan iedereen hebben uitgedeeld. Jullie mogen allemaal de Bijbel hebben. Allemaal de Bijbel lezen. En ja, mensen die kwamen, gewoon, gewoon ras echte heidenen. Die lazen de Bijbel in en die dachten, ja maar hallo. Wat is dit? Zonder uitleg. En het is goed om de Bijbel te lezen, maar niet als individu. De Bijbel zegt nergens zalig die het woord leest. Maar steeds zalig die het woord hoort. En het in zijn bewaard. Want als wij het horen, dan horen we het in gemeenschap. Dan zijn we er samen mee bezig. En dan kan ik best wel eens wat zeggen waarvan je denkt van... ...lieve help, zegt Kees, wat zeg je nou? Daar ben ik het niet mee eens. En dat kan, dat geeft niet. Dan hoop ik dat je met me praat en dan leer ik ook weer wat bij. Het gaat er niet om dat er iemand gelijk heeft. Maar dat het woord in gemeenschap gelezen wordt. Dat je er in gemeenschap samen wat mee doet... Maar als we de Bijbel uitdelen en alsjeblieft doe je je ding mee, ja, dan kan het zijn natuurlijk dat iemand in zijn stille tijd de Bijbel leest en daar een mooie openbaring over krijgt. Maar het wordt zo individueel, snapt u? Het wordt zo individueel. Stille tijd allemaal, wordt allemaal gepromoot als iets, ja, dat moet je s'avonds doen in je eentje in de binnenkamer. En ik wil niet zeggen dat het verkeerd is, maar in eerste instantie is de Bijbel daar niet voor bedoeld. Het woord van God is bedoeld om uitgesproken te worden, opgelezen te worden... en er samen in gemeenschap wat mee te doen. Desnoods discussiëren. <laughs> en samen te beleven. Stilte versus roepen. Stille tijd. Stille tijd heeft zijn oorsprong in het klooster, ik noemde het al. We hebben de Joden, kennen dat helemaal niet. Als de Bijbel gaat, nee, dan is het laatste wat er gebeurt... is dat er stilte valt. En zo is dat ook bedoeld. God wil dat er over zijn woord gesproken wordt. Dat je naar nou gaat kijken: wat betekent dit nou voor mij? En daar wil ik een voorbeeld van doen uit uh, Daniel. Nu gaan we dat ook gewoon doen. Daniel, hoofdstuk 9. Dat is een van de hoofdstukken uit de Bijbel die het mij het diepst, die diepste kan raken. En als je dat in je stille tijd leest, vroeger las ik dit natuurlijk ook al. 20, 25 jaar geleden, toen las ik in de, in de, in de kerkbanken van de griffmeerde gemeente, zat ik als ik de preek dan niks vond, toen ging ik bijbelezen, vond ik die boeken zo mooi. Toen las ik dit en toen kon ik er niet zoveel mee. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Asveros uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniel in de boek het aantal jaren op, waarover het woord van Jawer tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed... en met smeekbeden, met vasten in zakken en als, ach, al die passé, al mijn oud testament. Ik had tot de Heere God... Vers 20. Terwijl ik nog sprak en bad beleidenis deed en mijn zonde deed, toen kwam er een engel. En toen was ik weer, was ik weer gegrepen. De dus tijd had me eigenlijk al over dat gebed heen getild. En bij die engel gebracht met die boodschap over de 70 weken... Maar hebt u dat gebed wel eens gelezen? Heeft u dat eens hardop gelezen? Ik bad tot jaweh mijn God, en deed beleidenis. En zei, o Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid en aanzien van hen die Hem lief hebben en zijn geboden in acht neemt. De Bijbel letterlijk opvat. We hebben gezondigd. Ja, daar kom je dan achter. We hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Dan ben ik een opstandeling, ben ik goddeloos. Daar kom ik vandaan. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten die in uw naam spraken tot onze koning, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij uw heren is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël. Bij hen die dichtbij zijn... Judah en Benjamin die kwamen terug uit ballingschap. En hen die ver weg zijn, de verstrooide stammen, in alle landen waarin u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons, het gaat er niet om, zegt Daniel, dat ik het nou zo goed doe. Nee, heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, wat we tegen u gezondigd hebben. De Heer onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van Yahweh onze God, om volgens zijn wetten te wandelen die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de heet uitgegoten, de chaos zijn in de chaos terechtgekomen. We snappen er helemaal niks meer van. Die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want we hebben tegen Jaweh gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters. Die ons leiding gaven door over ons een groot onheil te brengen. Dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de Torah van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. We hebben het aangezicht van Yahweh, onze God, niet getracht gunstig te stemmen. Door ons af te keren van onze ongerechtigheden. Gunstig stemmen doe je niet door een paar offertjes of dingetjes te brengen, zoals de Heidenen, Maar door je te keren naar zijn woord. En verstandig met zijn waarheid om te gaan. Als we het letterlijk opvatten, moeten we er niet onverstandig mee gaan omgaan. Maar verstandig. Daarom heeft Yahweh over het onheil gewaakt. En heeft hij het over ons gebracht. Want Yahweh onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft. Aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Yahweh onze God... U die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is. Wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandigd. gehandeld. Heren, laat het toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem. Uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonde en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen. Die ons omringen. Nu dan onze God. Luister naar het gebed van uw dienaren. Naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere, Uw aangezicht lichten. Over uw heiligdom. Dat verwoest is. Neig uw oor mijn God. En hoor. Want er is een afstand tussen mij en u. Open uw ogen. Om onze verwoestingen. En de stad te zien. Waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden. Niet op grond van onze gerechtigheid, maar op grond van uw grote barmhartigheid. U bent groot. U bent genadig. Heren, luister. Heren, vergeef. Heren, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer. Omwille van uzelf. Hoe lang zijn we nog overgeleverd aan die chaos? Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Amen. Het is maar gebed. Daniel die staat in zakkenas. En het was een behoorlijk ernstig. Het was niet zo dat hij zichzelf wilde op als... Nee. Hij wist hoe ver hij verwijderd was van God. Hoe ver hij verwijderd was van zijn gerechtigheid. Maar hij las de Bijbel. Hij geloofde in het letterlijke herstel van Jeruzalem. Letterlijk herstel van het woord van Jade op de berg Sinai. Dat door zijn Messias komen zou. Het letterlijke herstel van het koningschap van David. Door de Messias. En die geest, die kan ons weer uit de chaos helpen. Door zijn Bijbel te lezen. Samen te bespreken. Te discussiëren. Verschillende meningen hebben desnoods. Maar te doen. Hij die de woorden van mijn vader hoort. En het doet. Het is als een man die zijn huis bouwt op de rots. Dus even wat minder stilte. Stel ik voor. Even een beetje toepassing. Laten we hardop bijbelezen in ons gezin. Hardop bijbelezen in gemeenschap. En dan niet in monoloog, maar echt samen. Hardop discussiëren over de Bijbel. Want de interpretatie komt de gemeenschap toe. Hardop bidden... Met wat de Bijbel aandraagt, wat u ook al hebt voorgesteld. Dat we ook maar voorstellen om zo met de Bijbel om te gaan. Laten we de Bijbel opvatten als het letterlijke woord van de levende God. De God die de wereld geschapen heeft en die de wereld herscheppen zal. En die daar ons bij wil gebruiken. Ook al zijn we niet zo rechtvaardig dat we dat verdienen. Maar in zijn zoon kunnen we opstaan in nieuw leven. Kunnen we deel worden van die Messiaanse gemeenschap. Die olijftakken van Israël. En wie weet komt hij dan terug. Wie weet kunnen we samen de wereld bereiken. Amen.